Daarvoor op de donderdag op radio 501. Afternoons, Lucien Greepkes. Ja, goedemiddag. Dit is Afternoons, inderdaad, met uh, Lucien Greepkes. Welkom op radio 501. Nou, ja, zojuist hoorde je donderdag met Rogier van Diesveld. En de komende half uur we nog even gouden nieuwste muziek. En ook de oudste muziek. Want ja, wie is er vandaag overleden? Sylvia Christel. En zij speelde vorig jaar nog met uh, Frits Lambrechts het stuk bagage in uh, diverse theaters in het land en, uh, en die, dat stuk werd begeleid door muziek van Zzz, het, ja, ja, het psychedelische duo uit, uh, uit Amsterdam van Björn Otte, Ottenheim en meneer Daan, waarvan de naam ontschoten is, maar het nummer Dodemanshand featuring Fritz Ramwerks is van zijn hand en in nagedachtenis van niemand minder dan onze Sylvia Christelf, 60 jaar geworden, draaien we dat nummer Dodemanshand hier op 501 de tafel, bandieten langs de kant De dealer is mijn vriend, 14 iemand, De river is gestrand Dit is mijn dag, al is de avond laat De koning lacht, dat de pijn vergaat ah. Je strakke lange benen de tanden, de kolen in mijn vuist, we dansen tot ze branden. Twee vonkelende ogen, die en een papelu, als vlinders in de nacht, casino, de Dit is mijn dag, al is de avond de koning. dan laat ik draaien kom maar op met die ik ga mee Dus mijn dode man Ben jij het lief? Wat zeg je schat? Ik zorg voor ons. Ja, dat is de plaat voor jou voor deze week, Backgammon Love Part 3. En ondertussen hebben we aan de telefoon niemand minder dan Diederik Nonde. Diederik, hallo. Goedemiddag, Hi. Goedemiddag. Binnenkort komt jouw plaat uit alias Royal Parks. Moeten we er even bij zeggen, komt jouw plaat uit bij Excelsior. Klopt. Dus Kun je... 2, 3, 4, volgens mij officieel 2 november zijn. 2 november, hè? dus volgens mij is dat ook nog weer een maandag. Maar goed, dat kunnen de mensen opzoeken in hun eigen agenda. Uh, ja, ik denk dat het maandag is. Ja, want er is, uh, ja. Ja, er is vrij, lang, uh, vrij lang naartoe gewerkt, uh, kunnen we wel zeggen. Want twee jaar geleden werd jij door een uh, zeker iemand aangespoord, hè? <laughs> ja, dat is die zeker iemand uh, geboren naar uh, Jacob de Geel. Die, die heeft mij een beetje een omhoog gegeven dat, het, uh, dat ik nou eigenlijk maar eens iets moest gaan doen met mijn eigen muziek. Dat is inderdaad twee jaar geleden ongeveer. Ja, en... Uh... Wat, wat is er in die twee jaar allemaal gebeurd? Uh, heb je nummers afgeschreven? Waren het allemaal schetjes die je had liggen? Ja, het was, het was wel hier daar wat klaar en dan was er zijn nog wat dingen bijgekomen. Ja. Dat was meer zo van zo'n vergaten, van, van ideeën. Wat mij elke keer er niet van komt, omdat je dan weer met diep bent en dan weer met diep bent op pad bent. En uh, nou ja, dus toen zat ik bij hem en ik wilde dingen horen. Toen zei hij nou, weet je wat, ga maar gewoon, pak het maar even serieus aan en ga het maar toch maar even, even doen. En zo, ja, dus en dus zo, ben je... zo is het gekomen. Ja, het is, het is trouwens wel even een, een gsm een slechte mobiel, maar uh, we proberen gewoon, uh, gewoon door te praten. Ja. Um, toch, niet, toch niet bij Telford, hoop ik, hè? Nee, T-Mobile, nog erger. Oh, nog erger. Afijn. Uh, ja, we gaan er gewoon doorheen praten. Um, ja, want ik, we hebben hem hier uh, vandaag binnengekregen bij Radio 501. En ik uh, oh, cool. heb het toch een paar keer uh, beluisterd. en... Ja, echt alweer een paar keer, een stuk of twee keer uh, nog even doorgeluisterd. En het is echt een, uh, een, ja, toch een afwisselende plaat. Tof. Ja. <laughs> Dankjewel. Uh, want uh, ja, we, horen, we horen wel dat je, dat je hè, de bandjes waar je in hebt gespeeld, nou, noem het maar bandjes, hè. Uh, Del N, Alkodai, uh, Johan, daar heb je inderdaad ook in de periode van Pergola erbij gespeeld. Ja. Waar je Jacco ook van kent. Nou, dat, dat soort invloeden hoor je er toch uh, onwillekeurig doorheen natuurlijk dat is allicht bedoel, waar wij, mee werkt, want je hebt besmet, weet je wel, op een goede manier. Ja, precies, nou inderdaad op een goede manier. Ja, mensen moeten dat echt gaan checken. Ja, het nummer uh, Doing Overtime was ook al plaat voor je hoofd uh, eerder dit jaar. Ja. En, uh, wat dat betreft zit er ook alweer nieuw uh, materiaal op dat uh, die titel uh, mag gaan dragen, wat mij betreft. Komen... Uh, hoe doe je dat precies? Nou, uh, gewoon zeg maar een plaatje wat je eigenlijk gewoon de hele week op Radio 5 2 is, door. Ja. Oh ja, nee, dat gek het zo. Uh, dat zou leuk zijn als dat is gebeurd. Ja, want, want je werkt inderdaad, uh, je zei het al, weer even samen met uh, Jacco de Geel voor deze plaat. Voor in ja. een paar nummers. Heeft hij wat arrangementen bezorgd en hij zingt ook op een nummer uh, De Achtergrondzang. Ja. Hoe was, dat, uh, hoe was dat om weer samen te werken met Jacco? Nou, het was eigenlijk heel leuk, want we hadden elkaar natuurlijk een beetje uit het oog verloren. Weet je wel, zo af en toe dan zagen we elkaar wel op festivals of whatever. Ja. Maar, maar omdat uh, toen werd het afscheidsgezet van Johan, het ging naar Paradiso toe. En toen, uh, ja weet ik veel, had wat en uh, afgesproken en zo. Dus het is eigenlijk heel leuk dat het weer uh, opgepakt is. En ook uh, met, de re met een soort van regelmaat en zo. Dat was wel bijzonder. Ja. Jacco, je zei het vroeger altijd al. We, we gaan ooit nog wel weer iets samen doen. Weet je wel, dat, dat zei ik nog wel. Precies, ja toen Johan uit elkaar ging heeft hij dat inderdaad gezegd. Ja, ja en ook wel toen ik dan dus uit Johan ging, toen zei ik ook wel van, ja kom maar goed, dan kan ik wel weer tegen en uh, weet je wel. Ja, en zo zie je maar weer gewoon met je eigen materiaal. Hij stimuleert je notabene. Nou, daar zijn we heel blij mee trouwens. Ja, ja daar ja. ben ik ook heel blij mee. Zeker. Ja, wat, wat vind je... Want je gaat natuurlijk straks een clubtour doen... ...na de presentatie in Bitterzoet. Want die is op 14 november... Eh, ...op 14 november is die presentatie in Bitterzoet. Ja, klopt. Dat, uh, dat is volgens mij... Eigenlijk, eigenlijk is het pas net definitief. Maar dus is 14 november... S'avonds een uurtje voor acht zal het zijn. Nou ja, een beetje wel ergens, dus acht en negen zal het ja. wel iets gaan beginnen. Ja. En dan, als het goed is, daarna uh, hopelijk Noorderslag, uh, toeren, weet ik veel, dat soort uh, zaken meer. Ja, super deluxe. Mensen, ja. ja, mensen kunnen... Ik, ik zat net te kijken, het staat er nog niet op, maar uh, jij zei net tegen mij van uh, waarschijnlijk uh, vanavond of morgen uh, kun je gewoon kaartjes kopen voor... Uh... Ja, dat zal eind deze dagen wel, uh, wel wel erop komen, ja. Maar goed, ja. en daarna heb je nog uh, kansen, neem ik aan. Hopen we natuurlijk uh, dat, uh, dat we jou ergens gaan tegenkomen. Ook oh, wel? Ja, en uh, zit, uh, ja, uh, zit Jaco zit Jacco dan ook in de band of uh, hoe, hoe, ga je, nee. hoe ga je te werk? Nee, die, die, was, die was heel uh, de, de, ja gewoon die was een beetje meer op de achtergrond enzo. en zo. Ja. En, uh, en ik ja, ik kan hem ook niet, niet niet van hem verwachten om bonnet voor het land door te gaan. Nee. Want uh, weet je wat, dat is op een gegeven moment is dat gewoon uh, ja dat moet toch gebeuren dus ik heb daar uh, ik heb daar andere mensen voor de, de oude rhythm van Elmo Racetrack dat uh, doet mij oké okay. en uh, Dick Brouwers de bassist die ik bij Elan de Nam heb gespeeld en uh, nogmaals meneer Brouwers Dick Brouwers oud Dick Brouwers, Dick Brouwers ja. ja ja Dick Brouwers en nog uh, Hendrik Jan de Wolf ik speelde bij de Marines, speelde vroeger uh, bij zijn Sectie. Die, die uh, die doet de backing vocals aan twee gitaar ja nou, uh, mensen kunnen het gewoon gaan checken. Royalparks.nl En het ja. nummer dat we gaan draaien, heeft, uh, daar zingt uh, Jacco de Geo daar nog wel mee. Uh, at the end of the day. Ah, cool. Wouden een van je favoriete nummers ook? Ze uh, wat, wat... <laughs> <laughs> zijn maar alle elf even lief. Kijk, dat is hartstikke is goed. Goed resultaat. Dus komt hij trouwens ook uit op vinyl? Nou, nee, nee, nee. Want we was een van een behoorlijke investering uh, was er voor nodig. En dat is maar even de vraag met een of dat... Uh... Nou ja, of het risico, uh, uh, weet je of dat of risico kan lopen, kon ik nu even niet. Dus nee, precies. Nou ja, na vier platen, Johan, kwam uh, Pergola uiteindelijk alsnog op 4-0 uh, uit. Dus you never know. Het kan altijd nog. Het kan altijd nog. Goed, in ieder geval, uh, dankjewel voor het gesprek. En uh, wij gaan nu draaien at the end of the day. Dankjewel. Bye dankjewel, okay. Erik. Tot kijk. Bye bye. bye. I'm trying my best to move on with no one around. It's hard to be found. What a way for me to say I'm falling behind and a prosperous time lies ahead. Cause I'm calling the shots for a while. You can't stand your ground with all circuits down for every day wasted away up the time you used to De Goodle, 45 toeren was dat. Ja. Nee, dat was uh, de Mighty Diamonds met Getting Better. Natuurlijk het origineel van de Beatles. Uh, en die Mighty Diamonds speelden daar samen met de Easy All-Star. En die hebben gewoon de hele Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band LP van de Beatles. Uh, gewoon voor en op een hele goede manier. En dat kan natuurlijk alleen maar met dat soort top uh, reggae artiesten Nog meer top reggae artiesten straks in uh, natuurlijk het programma Dreadlock Z Radio 501. En met uh, niemand minder dan Rastabarij. En straks natuurlijk in de, in de plaatkast van Laura Schroegje, die zo nog komt. Uh, zij speelt in Dutch Eye. Het uh, debuutalbum verschijnt eind 2013 is de planning. Zal ongetwijfeld ook nog het een en ander aan reggae voorbij komen Maar niet voordat we Beth Hart hebben gedraaid met de donderdisk van deze dag. Betterman van haar nieuwe plaat. De donderdisk dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk. He got me feeling so fine. He taught the sun how to shine. He turned my warts up so wide. He knew it every time. Ain't nothing better than that. Zo kennen wij weer be Beth Hart, Better ja, yeah, it's getting better, it's getting better man. Zo krijg je radiorijm, terwijl je er niet eens gevraagd. vraagt. Uh, ja, en dan gaan wij verder met Echoland, of eigenlijk moet ik zeggen Land. Vanavond presenteren we hun single in uh, Jouw Ouders. En dat klinkt uh, heel obscuur, en dat is misschien ook wel, wel met een publiek van 40 man. Dat kan er maximaal in daar, in Leeuwarden op de Hania Hof, moet ik even zeggen. Ja, volgens mij is Haniahof. Hania Hof. Zoek even op, op Facebook... Uh, Jouw ouders. Uh, ik, kan, ik kan helaas niet heen, dus uh, ik was er anders bij gezitten. Dus wellicht is het nog wel een plekje over om te kijken hoe deze Leeuwarder-band Echo Land hun nieuwe single uh, presenteert. Dit is Starve. is uh, Laura is gearriveerd in de studio, dus kunnen we straks beginnen. Natuurlijk niet voordat we nog even wat muziek draaien van de vorige week. Nou heeft uh, is Wouter Sieben vergeten nog even wat materiaal toe te sturen, dus we doen het even met de cd die hij achter heeft gelaten. Is ook niet erg, zou je kunnen zeggen. We draaien gewoon een nummer. Keihard punkrock van, uh, van OFX, als hij het doet. Ja hoor. The Constitution burn Wanna watch the White House overturn Wanna witness some blue blood bleed red Wanna time leave the KKK Wanna pull and shoot the NRA Yeah, yeah, yeah Murder the like government Murder the like government Murder the government and then. Man. Oh. Hey. Oh. I took it down to the aquarium, she said, shark. I took it to the black area, she said, dark. I take her to the seaside where she likes to spend and dwell Oh, yeah. you know, she said sure I'm good, yeah, she's a monosyllabic so home I take her to the universal and she says huh I take her to her anniversary and she says one I take her to the jewelry store, I said John, and she said well yeah. Oh, everyone knows I'm alone, but the model, so love with a monosyllabic home Oh ja, yeah. nou dat was inderdaad uh, niks meer dan OFX. Twee nummertjes zelfs achter elkaar, dat krijgen we van die uh, punk rock bands. ja, van die ene plaat. En ik, ik heb hier dus hoes niet liggen, dus ik weet nog niet hoe ze heten, maar dat zoek je maar lekker zelf even op. En straks komt het allemaal op een speellijst en dan staat het er gewoon bij. Ongelooflijk. Nou, gaan we nog even verder met Erwin van der Laan. Die is volgende week donderdag de gast hier in de platenkast. En dan kunnen we ja, vrij snel doorgaan, denk ik, met de platenkast van Laura. Want die heeft zoveel mee, dat moet allemaal wel passen natuurlijk. En we moeten er ook nog tussendoor praten. Dus nou, het gaat helemaal, helemaal goed komen. Een gemengd wordt het in dit geval. En uh, nu gaan we verder met de muziek dus van die Erwin van der Laan. Die uh, ontmeerdrumde bij Lebeshida. Maar dit is een beetje waar hij zelf ook in zit. Uit Utrecht. Container, they call her one eye. Van Laura's groegje. Yeah. Ja, daar zit ze dan hoor, ondanks die verkoudheid. Zit ze is yeah. gewoon keihard in de studio. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Heb je het een beetje kunnen vinden zo? Ja, ik, nou, ik heb het kunnen vinden, uh, Richtingsverkeer was uh, heel vervelend, ik heb stout gedaan en ik werd geadviseerd door een taxichauffeur om toch maar mijn auto even om te draaien en toen kwam ik hier en toen is er een meneer zo lief geweest om mijn auto eventjes ergens anders te parkeren zodat ik zeker weet dat ik geen hele hele erg dure bon krijg, heel belangrijk. Ja, nou, <laughs> nou, dat is toch wel fantastisch zo'n privéchauffeur. Uh, Jij is chauffeur. echt helemaal te gek, ik ben er heel blij mee. Ja. <laughs> Jij bent hier vanavond, of vanmiddag moet ik zeggen, in de, in de platenkast. Je hebt, uh, wat, wat heb je allemaal meegenomen? Ja, eigenlijk te weinig. Ja, um, mijn leven is muziek. En dat betekent dus dat ik mijn invloeden, of in ieder geval hetgeen waar ik naar luister, echt... Uh, ja, dat is heel veel. Dat is heel verschillend. Dat is gewoon echte pure muziek. En als dat het is, dan is het goed. Dan is het mij. goed, zeg jij. Want uh, ja, waar kennen de mensen van? Nou, je, ze kennen je in ieder geval, als het goed is, van, uh, van destijds Allura. Dat is ja. een beetje een rockband waar je in hebt gezeten. Klopt. Mindfields ja. heb je dus nog ingezeten. Mindfields hebben we nog ingezeten, ja. En tegenwoordig uh, ben je meer de reggae en de jazz kant uit, hè? Nou, jazz is uh, op zich... Uh, in 2001, 2002, 2003 was ik wel heel erg in de jazz. Ook voordat je naar het conservatorium ging, zeg maar? Uh, nou, dat is dus daar het voortgevloeid. Het was okay. eigenlijk geen uitdaging en uh, ik had nog nooit jazz gezongen. Toen dacht ik, ja, laat ik eens doen nou, ik vond het daar wel heel cool. Ja. ja, ben je zo iemand die gewoon, uh, gewoon maar besluit van, hé, hey, ik ga het eens proberen? Ja. Ja, en, uh, want de ik kan me voorstellen dat dat ook niet uh, nee, zo is waar je Nee, zeker niet, uh, nee, heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Ik kom eigenlijk uit de pop -rock -hoek. Ja. Ik ben ook ooit begonnen in een, uh, in een bandje dat uh, Iron States heet en we speelden poprock en, en, en, en ook eigen werkdingetjes. En op mijn vijftiende stonden we toen, uh, kunstbende heb ik ook nog aan meegedaan, ja, werden we tweede van Nederland, heel erg leuk. Ja? Kunst, ja, dat is nog voor, wel. voor jongen. En ja, dat bestaat nog steeds. Het is ja. heel erg leuk. Het is voor jonge kinderen die zich dan kunnen aanmelden, die een bepaald talent hebben, is dat nou een Schrij schilder- vormgeven, of... schrijven. In ieder geval kunst ja. en cultuur. Ja. En uh, dus ook in, in bandjes. En daar heb ik uh, vroeger ook aan meegedaan. Heel erg belangrijk, ja. Ja, fantastisch. Nou, je wilde vandaag beginnen met uh, een uh, bekende kraker. Ja, zeker wel. Die, uh, uit de jazzhoek waar we het al over hadden. Uh, nou zag ik net dat je, want je hebt alles op een USB-stick gezet. En ja. dan gaan we nog even naar kijken of we dat aan de praat kunnen krijgen. Ja, het want... is lang niet genoeg, want ik sprong nog veel meer in mijn hoofd, maar... Uh... Nou, het gaat helemaal goed komen de komende anderhalf <laughs> uur. Ik denk het wel. Uh, ik, vind, ik heb er wel een goed gevoel over. En uh, Nina moon trouwens ook. Dat is... Sun in the sky, you know how feel.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 When you shine, you know how I feel. Sand of the pine, you know how I feel. The freedom is mine. And I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. The, the, the, I'm Feeling Good van uh, niemand meer dan nee, Nieuwe Uitgevoerd door uh, Nina Simone hier op Radio 501 in de platenkast van Laura Schroegje. Welkom terug. Yeah. <laughs> ja, dat, uh, dat is toch wel een, uh, wel een mooie opener inderdaad. Ja, ja, zeker weten. Het is een hele goede uh, uh, uh, zangeres-pianiste die met Feelings kan zingen. En ik zou iedereen ook aanraden om de live versie van Nina Simone van Feelings te gaan horen en zien op YouTube. Ja, want, want... die had je eigenlijk meegenomen. Nou, die, die duurt meer dan 12 minuten, maar wat ze daar doet met het publiek en, en hoe ze het publiek bespeelt, want het is natuurlijk technisch misschien een minder goede zangeres, maar wat ze daar neerzet qua emotie, dat is echt wereld. en uh, dat zou de hele wereld eigenlijk weer even moeten horen. Ja. ja. Want is, is zij ook een van je voorbeelden als het gaat om het zingen jazz? Of nou ja, je zegt techniek is niet zo... Ja, nou ja, in dit geval nee, want het, het komt gewoon over en als het uh, from the heart komt, dan is het gewoon goed. Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat jij er ook voor kiest om uh, vanuit het hart uh, te zingen. Ja, ik kan het heel technisch, maar dat uh, werkt voor mij niet, uh, niet helemaal. Als ik nee, dat ze hanteren. Ja. Nee, want ik heb je ook wel gezien als in, uh, toen je nog in Allura speelde. Of in ieder geval met, met die band Allura. Ja. in de, in de rock. Ja. Lukt het dan ook? Ja, zing je dan ook echt vanuit het hart? Ja. ja. Anders kan ik het niet. Het, nou, ik kan, ik kan het wel, want ik heb natuurlijk door de, door de jaren heen techniek ontwikkeld. En ja, ik ben dan sinds, nou, sinds dat ik leef eigenlijk aan het zingen. Dus ik stond op mijn tweede, stond ik al in de box uh. te brabbelen. Te brabbelen, s'nachts, te, uh, te lachen. Uh, zelfs uh, tot zover dat in Amsterdam, ik sliep bij mijn oma, dat, uh, dat ik in mijn box aan het wiebelen was. Of eigenlijk aan het drummen. En dat de buren de politie gebeld hadden. Oh echt? <laughs> dat zijn ja, wel mooie verhalen. Ja, ja, ja maar dat, goed, dat, dat weet ik eigenlijk zelf niet meer zo goed. Ik kan me nog wel herinneren dat ik, dat ik s'nachts vrij wakker was, ja. ja. ja. Maar je, je, je bent een nachtmens ook nog steeds? Of? Ja, zeker weten, maar dat soort verhalen krijg je dus mee van je oma of... Uh, nee, van mijn, mijn familie. Want het is natuurlijk ook hilarisch als zoiets gebeurt gewoon. Oh, <laughs> Ik ben ja. gewoon lekker, lekker een beetje, als kind ben je een beetje in die wieg aan het... Uh, ja, met jezelf aan het spelen en het lachen. Ja. Dus eigenlijk blij zijn. En, en dan uh, ja, denken andere mensen dat er hele andere dingen aan de hand zijn. En dat is misschien wel een grote paradox. <laughs> ja, dat is wel heel grappig, ja. Maar goed, uh, wanneer ben je dan begonnen met echt bandjes? Of er echt wat mee gaan doen? Want je Eigen zegt, kijk. ik ben als, al tweejarige, was ik al aan het drummen. Ja, nou ja. ja Waarom een ben je zingen, nou eigenlijk geen drummer wel. geworden? Uh, nou, simpelweg omdat ik met zingen mijn gevoel buiten kon uiten. Of mijn, mijn frustraties, mijn agressiviteit. Mijn, mijn, ja, ik, ik, ja? ik kon dat echt heel goed doen met het, met het zingen. Dat, dan raakte ik die energie kwijt. En dan was ik daarna gewoon weer vrolijk. En dat is eigenlijk ook wat muziek en wat kunst met mensen doet. Ja, denk ja, ik, ik. Emoties wel. losmaken. En, ja, ja, ja, ja. En verwerken. Dat is ja. een grote therapeutische bedoeling. Zeker weten. Op een goede manier. Stiekempjes wel, hè? Ja. En frequentie natuurlijk. Heel belangrijk. Ja. Ja, het, het nummer dat je. Wat, wat, wat wil je nu laten nou, horen uit die plaat? Even, even inleidend. Want um, ja. ik heb als het goed is. heb ik Time After Time erbij gedaan. En ik, ik ben eigenlijk. Heb, nou, als verlegen meisje. Ooit besloten, toen ik naar de middelbare school ging, was er een talentjacht. En ik dacht van, nou weet je wat, laat ik dat gewoon maar eens doen. Laat ik mezelf kick erzen en, en laat ik maar eens voor het publiek gaan staan. Ik heb toen het liedje gekozen van Cindy Loper. ja Time after time. En ik heb toen ook op mijn dertiende die talentjacht op het Veenlander College in Meidrecht. Ja, want daar kom je vandaan. hè Want daar kom ik vandaan, geboren en getogen. <laughs> um, Tegenhoren gebracht. En ja, ik was toen blijkbaar een van de eerste... Soundmixers uh, van die periode, en ik geloof dat ik dan spreek over 1992, 1993. Wacht, er soort omdat niemand dat op mijn school deed. Eigenlijk, waren wa allemaal uh, ja. Toen de tijd werd dat nog niet, nog niet zoveel gedaan. Playbacked ja, ja, ja, dat was ja, dat was meer in die tijd toen nog en ja. nu is het natuurlijk echt een hele erge hype dat dat. Uh, ja, met backing tracks... kun je ook eens noem maar mee zingen op internet... en, en zoveel mensen die dingetjes posten... en ja. zichzelf laten horen op internet. Je was gewoon een voorloper. Misschien stiekem wel, ja. ja. <laughs> waarom, trouwens, waarom trouwens dat nummer? Want, uh... Oeh, um, ik, time after time. Nou, luister maar heel goed naar de tekst. Um, het gaat over vriendschap... en het gaat over uh, er zijn voor mensen... als dat belangrijk is. En die en de keuze is. maakt je als dertienjarige ook al? Blijkbaar. Ja. <laughs> goed, time after time van Cindy Lauper hier op 501 en denk nog even na die stem van, uh, van Laura eroverheen, alleen iets minder geoefend waarschijnlijk, <laughs> en toch gewonnen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 I'm yeah. yeah. Why you Ja, en uh, ben je toen ook in één keer heel populair uh, op je eigen, eigen Veenlandcollege? Ja, in één, uh, als je wint, heb je heel veel vrienden. En ik wist er echt bij god niet wat ik me allemaal mee aan moest met die aandacht. Ja, was je, was je toch een beetje ingetogen? Ja, nog steeds wel hoor. Ja. Ik vond het ook heel apart. Ik denk, hé, hey, nou, nou, nou, nou, nou doe ik iets. En volgens mij kunnen andere mensen dat ook. Maar blijkbaar vinden ze mij dan toch uniek... Maar eigenlijk is het zo dat iedereen het stiekem kan. Ja, iedereen kan het gewoon. Ja, want jij bent ook zangdocenten, dus het is ook in jouw belang om dat te vinden. <laughs> ja, maar het is ook echt waar. Ja. Behalve als je, als je toondoof bent, dan heb je wel echt een probleem. Of als je gewoon doof bent, dan heb je ook wel een probleem. probleem maar ja. toondoof, dan hoor je dat niet of je wel of niet vals uh, zingt. Ja, dan... Maar dan nog zou je, volgens mij heb ik wel eens een keer ergens van iemand gehoord, dan zou je nog, als je zelf gewoon terugluistert met de muziek erbij, dan ja. zou je het nog kunnen horen. Um, je kan het trainen, want dat doen normale mensen ook. Um, trainen, intonatie, oftewel, uh, ik, ik noem het geen vals zingen. Intoneren kan je trainen. En dat doe je eigenlijk het beste door een absoluut instrument te nemen. Bijvoorbeeld de piano. Dan ja. kan je namelijk beter uh, intoneren. Ja, en dan gewoon toonladdertjes zingen. Kan. Ja. Of gewoon liedje spelen aan de piano en uh, jezelf opnemen. Uh, jezelf opnemen is echt uh, duizend keer meer waard. Ja. Nou, weer, dat is alweer de eerste tip. Ik verwacht zomaar dat er nog meer uh, gaan komen. Uh, maar uh, eerst gewoon uh, muziek, zou ik zeggen. Radiohead, high and dry, uh, heb je uitgekozen ja. om ook te draaien. Ja. ja, dat doet mij herinneren aan een periode dat ik, uh, ik denk ik 17, 18 was... en met mijn ouders in Amerika en Canada uh, met de camper rondreed. Oh. En um, ik kan me nog herinneren, want ik had er een beeld bij... want ik, ik draaide dat op mijn walkman toen de tijd. Mensen niet meer weten wat een walkman is... <laughs> Zoek het even op, op Google, dan kun je zien hoe dat eruit ziet. Ja, gewoon een draagbare met een cassette speler voor in je broekzak. Ja. En uh, ik lag, nou in zo'n camper heb je meestal zo'n... Zo boven de besturing heb je nog een cabine waar mensen dan kunnen slapen. En er zit een raampje in. Ja. En ik lag daar dus met mijn broertje uh, over die mooie weg heen te kijken. Want ja, Canada en Amerika zijn heel mooi natuurlijk. Ja. Naar nou, al die bergen en high and dry. Dat was eigenlijk het gevoel wat ik daar ook gewoon een beetje bij had. En ik draaide dat ook toen... Tijdens die reis ook veel op mijn, op mijn Walkman. En, uh, ja, dat waren te gekke reizen. Ja, dus als je die muziek hoort, dan, uh, dan zie je die beelden van die, van die wegen nog steeds uh, voorbij ja. zoeven, flitsen. Ja, zeker weten. High and Dry van uh, Radiohead, van Iron Lang My Iron Lang Of The Band eigenlijk. Ja, van The Band, Radiohead. Ja, dat is nee. misschien nog handig. Nou, de CD, The Band. The band. De band. Oh, The Band. Oh. B-E-N-D-S. dubbeltjes ja, nou zie ik het. Iron Drive, vanuit de camper van uh, Laura Schroegje. En ja. in, de, in de platenkast. Had je hem toen ook al op cd of uh, heb je hem toen op uh, cassetteband gekocht? Ik geloof dat ik de cd geleend had van Patrick Verkerk. Dat was een van mijn bandleden toen de tijd in de Iron Stage. En dat je uh, mij, Ja, dat heb ik hem op cassette gezet. Ja, ja, ja, ja. zo ging dat in die tijd. <lacht> en dan kon je dat uh, in de vierdubbele snelheid, dat hadden wij thuis dan. Zo'n opnamepraten. En dan ging het heel snel... Uh, het was net alsof je de cd doorspoelde, maar dat was gewoon techniek. Ja. Ongelooflijk, hè? Dat... Van toen En nu gaat het... Ja, uh... Al die technieken gewoon overboord gegooid. Het lijkt wel alsof we oud worden, Lucie. <laughs> nou, laten we het hopen. Zeker. <laughs> Volgende uur uh, gaan we ook wat meer uh, materiaal ook van jezelf uh, laten horen. Dat vind ik helemaal te gek. Daar ben ik erg benieuwd naar. En natuurlijk uh, nog meer uh, muziek uh, uit je eigen plaatkast. Ja, ook van, ja, dat is eigenlijk een beetje zo'n chronologische je jeugd... Uh, wat, wat ik allemaal geluisterd heb vroeger. Ik denk ja, dat... dat uh, kunnen we straks een hele biografie van je schrijven? wat? Mogelijk. Eerste reclame, mensen, en dan komen we terug met Nirvana Come As You Are. Hoi, hoi. hoi, hoi. Attentie. de harte van Strandpijl 16 is zojuist een leeg plastic flesje gevonden. Het betreft hier een doorzetten flesje zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen. Weer gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501, daar donderdag. Speelt als 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daar voor donderdag op Radio 501. Afternoons met Lucienne Gregers. Dit is de daar donderdag op Radio 501. Welcome as you are van Nirvana. Hier op 501 in de platenkast van Laura Schroegje. Ja, ja beschrijf hier volgens mij 94, 95. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en uh, ik ben blij om te weten blij om te horen dat het nog steeds door heel veel mensen gespeeld wordt. Over de hele wereld. En ja, luister maar eens goed naar die teksten van Nirvana, want het, uh, het is wel uh, te gek. Ja, poëtisch eigenlijk. Ja, ik heb ja. zelfs um, afgelopen zomer in Italië uh, door een uh, Sound System DJ, die had toevallig ook uh, de reggae versies van uh, Nirvana. Oh, te geef. Uitgevoerd door andere artiesten. En dan komt die tekst dus eigenlijk nog veel beter uh, naar voren. Ja, nou draaiden we toevallig uh, eerder uh, dit uur al uh, de Easy All Star Band. Kijk. Was dat dezelfde? Want dit is dan uh, de Lonely Hearts Dub uh, Band. Nee, nee, nee. Dat, nee. nee, nee. Wel, nee. Wel, want dit zijn ook allemaal verschillende reggae, maar dat ja. was toevallig net een ander uh, andere gezelschap. Nee, dat is een ander gezelschap, ja zeker. Ja. Ja. Maar ja, ik, ja, we hebben nu ook wel iets moois voor jullie, denk ik. Um, we hebben natuurlijk gisteren gehoord dat Anouk uh, naar het Songfestival gaat. Ja. Nou, eigenlijk vind ik dat helemaal te gek. Dit is goed tegen de vertretting van Nederland. Ja, ja, jij zet uh, Anouk uh, rustig <laughs> in voor, tegen de vertrutting. Ja, echt. Ja, ik vind het zo'n mooi mens. Ja, en uh, speciaal als je dus uh, afsluit bij dat filmpje... wat ik gisteren ook even heb gekeken... dan uh, schiet ze in de stress bij het afsluiten. Dus dan oh, dan, echt? Ja, dan zie je eventjes de oogjes weer vuurspielen. En, uh, en hoe krijg ik dat ding nou uit? Fuck me? Oh ja. Ja, <laughs> ja. Heel grappig, heel erg menselijk en uh, heel puur. En ja. dat is Anouk ook. En uh, daarom uh, nou, dit liedje... Ja, yeah, Nobody's Wife, de reggae-versie, volgens mij ja. met uh, Relax, maar dan kan ik me vergissen. Ik heb... Uh, beef. Uh, was, dat zou goed kunnen. Ja, volgens mij was ja, Beef. Ja, ja, ja, ja, ja. ook nou, een ja. hele goede hele band. Ja. Mm. Dank zien met Charlie Big Potato hier in de platenkast van Laura Schroegje. Ja. Ja, dat is, uh, dat kan, is hef, heftig uh, symfonisch. Kan niet uitblijven, hè? Nee. Ja, dat is, uh, dat is, dit is helemaal te gek. Ja. Als je dat kunt doen als band, dan ben je gewoon fenomenaal. Uh, dit liedje is niet zo heel erg bekend, denk ik. Um, maar daarom juist om weer eventjes iets nieuws leven in te blazen. Misschien wel goed voor de mensen thuis van, hé, hey, dat vind ik een te gekke plaat. Ja, nou, Charlie Big Potato van Skunk Nancy. Ja, daar, daar, wanneer, wanneer draai je dit soort muziek? Um, of wanneer hoorde je dit voor het eerst, laat het zo zeggen? Was dat ook toen je net uitkwam in 1999? Ja, ja, want ik was uh, vrij op de hoogte. Ik, zat, ik, ik zong toen nog niet zo als zij. Nee. En hoe kan ik dat nou zeggen? Nou, ik heb op een gegeven moment uitgevonden... en dat is heel leuk voor de mensen thuis... hoe je distortion op je stem kan zetten tijdens oh. de verkoudheid... Tijdens en een verkoudheid. Tijdens een verkoudheid. Heb je dat zeker uitgevonden. weten. En um, dat heb ik later uh, ja, gebruikt ook in mijn, in mijn verdere werken met, met Allura. Om ermee te experimenteren. Ja, want in wat voor bandje speelde je op dat moment? Uh, Treasamy. Het bestaat nu nog steeds onder een andere naam. Uh, ben ik even vergeten, helaas. Komen maar Michiel terug, van misschien? Veen speelt daarin. Misschien komt het nog eventjes terug. En dat is nog een oud-bandlid, uh, oud een oude vriend van mij, die, yeah, uh, yeah. waar ik heel lang mee gespeeld heb. Ik heb ooit nog in 2004 met Theresa May uh, Noord-Hollands Glory gewonnen. Oké, okay. ja. netjes. <laughs> ik was al uit de band, maar ik zou er me even teruggevraagd: van, joh Lau, kan je dat even doen? En uh, nou, ik heb daar daadwerkelijk het hele concert staan spezen... want ik heb begot niet geweten wat ik gedaan heb... maar we hebben wel gewonnen. Oh. Dus zo kan het ook. Glorieus dus. <laughs> ja, op ja. klank zingen. En uh, toen werd mijn stem nog heel veel meer vergeleken... want het is altijd zo dat, dat mensen vergeleken wordt. Ja, precies. Met de stem name, van... Uh, neem dropping. Ja, van Anneke van Giersbergen. Voilà. Voila. Nou, niet dat niet is, slecht? Dat is, uh, nee, dat is zeker niet slecht. <laughs> In de tijden van de lura werden natuurlijk ook oh, skunkinensie en guano-apes gezegd. Precies. Dus afhankelijk van wat voor stuien je zingt, kaderen mensen dat altijd een klein beetje in. Dat vind, is vind je dat nou heel vervelend? Nee, dat is menselijk. En als ze uh, ja, me vergelijken met mensen die, die, die, te, die ik zelf ook te gek vind, ja. <laughs> dan vind ik het cool. Ik geloof wel dat een iemand ooit gezegd heeft van, jij lijkt op het meisje van Cressip. En toen dacht oh. ik van, uh, ja, maar ik vind dat dus helemaal niks. Hoe heet ze ook weer? Jacqueline? Jacqueline. Uh, nee, nee. dat vind ik echt... Uh, nee? Nee, dat vind ik echt... Uh, nee. Zij zingt niet met emotie, denk je? Nou, ze zingt wel met emotie, maar ik, het is gewoon niet mijn smaak. Nee, nou, dat kan maar, toch? kijk, ik, ja, ik, ik luister liever naar andere zangeressen die, die, uh, die net even iets meer daarboven uitspringen. Voor ja. mijn gevoel dan, hè? Maar goed, je, je, je kwam me regelmatig in Nijderst in een, in een jongerencentrum. En daar ben je toch ook al dat soort bentjes tegengekomen? Of viel dat wel mee? Uh, ja, nou ja, ik, ik ben heel veel bentjes tegengekomen daar. Want um, ik had op een gegeven moment. Nou, veel tijd centrum? over, ik weet het niet zeker. Welk het gaat om mijn jongerencentrum uh, JC Allround. Round. Ik weet niet of het nu nog steeds zo heet. Aan de Rondweg 1a in Meidrecht. Oh, dat weet je allemaal gewoon nog. Ja, dat weet ik omdat ik al die flyers en hard work ook gemaakt heb voor al die al die uh, dat wij nog illegaal posters gingen plakken. Wendy de Waal en ik. En dat de politie eraan kwam. En... Ja, ja, dat is wel een tijd geleden, maar wel hartstikke leuk. Wilde jaren. Nou, wat ik eigenlijk deed was, um, ik werkte daar als vrijwilliger. En um, ik had in mijn hoofd het idee gevat dat ik meer bandjes in de Ronde Venen wilde laten spelen. Oftewel meer cultuur, meer jongeren bij elkaar in het jongerencentrum. Alleen het nadeel toen was, tien jaar geleden, dat, drugs toen al, um, dat daar drugs verkocht werd voorheen. Okay. Dus de tent moest eerst van het imago afkomen. Nou, we hebben dus heel, heel, heel erg lang gewerkt toen de tijd. Um, en ik heb, heb contact gezocht met Radio Ronde Venen. En wat zijn wij gaan doen? Um, ik heb Allround aan Radio Venen gekoppeld door middel van het organiseren van bandjesavonden. Ja. Waarbij ik de bands interviewde en het optreden opnam op een MD-player. Ja. <laughs> Ook alweer zo'n oud ding. Een um, minidisc voor de, mini de liefhebbers. En dat nam ik dan, dat was meestal op een vrijdag of een zaterdag. En dat nam ik dan mee naar uh, Radio Venen op de zondag. En dan ging ik dat, ik, ik ging dat samen editen. En dan, middags, dan had ik een half uurs rubriekje bij Radio de Venen. Oh, we zitten hier dus tegenover een radiomaker en zangeres en een grafisch vormgever. <laughs> ik, ja, ik, nee, ik, ik vond het een uitdaging en ik wilde eigenlijk, ja, ik wilde eigenlijk dat iedereen zoveel mogelijk muziek ging maken. En dat, dat wil ik, vind ik, zou ik nog steeds leuk vinden als mensen dat gaan doen. <laughs> ja, ja muziek, maken, muziek, muziek, maken, muziek maken. Muziek maken. Heel erg veel mensen. Heel veel muziek, ja. Ja, en uh, zo kwamen we dus ook uh, bij... Uh, ja, Skank en Nancy, die trad daar natuurlijk niet op... maar die draaide in die tijd ook gewoon heel veel. Ja, want ik, ja, goed, ik was 17, 18, 19. Um, ik denk wel dat, het de meeste, dat mijn ouders het vrij moeilijk met mij hebben gehad. Oh ja, wat draaiden <laughs> je ouders dan? Oh, poe, um, nou wat ik. Marianne Weber. Nee, nee, nee, nee, geen Nederlands, talig. Uh, Simon en Carfunkel... Ja, de Beatles vinden ze heel erg leuk. Ja, die waren er ook Allemaal heel veel in hele, die hele degelijke muziek, zeg maar. Ja. ja, maar in die tijd werden ze er ook al uh, als duivels uh, bestempeld. Ja, en, en mijn vader die heeft me ooit ook verteld dat hij White Rabbit uh, zo'n cool nummer vindt van, uh, van Woodstock. Even ja kijken, van van uh, Jeff Jefferson Airplane. airplane ja. ja, vind ik zelf ook helemaal te gek. En ja. dan zou ik graag met de nachtvlinders uh, nog een keertje willen doen ook, live. Nachtvlinders is een uh, bluesformatie uh, die jij hier vormt. Jij komt hier ook wel eens in horen. Jawel. En daar repeteer je in het uh, lokale poppodium... Uh, manifesto. manifesto. Ja. En dan met die Nachtvlinders. En daar spelen ook veel covers mee? Ja, het zijn covers. Maar ja, als wij ze spelen, dan klinkt het natuurlijk anders dan het origineel. Want ja, um, ik, ik, ik wil niet het origineel naapen na of nabootsen. Ik duik echt in de tekst, oftewel de interpretatie van het liedje. En... Uh, we proberen dan een verhaal te vertellen, gewoon live aan het publiek. En dat is elke keer anders. Ja, maar goed, muziek. Muziek. Muziek. muziek. Uh, wat uh, wil je graag uh, horen voor muziek? Nou, uh, we zijn natuurlijk gebleven bij, bij Ja, Ik probeer het ook zelf een beetje chronologisch te houden. Ook voor mijn hersenen, want ik hou van ongelooflijk veel muziek. Um, ik heb in 2006, geloof ik, voor het eerst mijn eigen bandje opgericht... En mijn eigen bandje heette Allura en dat was niets anders dan een anagram van mijn naam. Ja, Laura. Hè. Laura, Annelu eh, Allura. Annalura. Annalura. <laughs> en um, nou, heb je ja, hebt het toch wel vrij goed, uh, goed ge gedaan met dat bandje. Ja. En uh, zelfs door Nederland getoerd met de Amsterdamse Popprijs, met Tift en um, dan moet ik... Uh, Tegenwoordig. Dokkord Phoenix. Ja. Ja. ja, want wij wonen... Um, wij wonnen niet de Amsterdamse popprijs, maar we hebben aan de hand daarvan... Tiftwon het overigens wel Noord-Hollandse band. Ja, hebben tegenwoordig besloten. heet het is het weer anders, geloof ik. Hij ah, is ook weer anders, ja, precies. Ik zit even te denken, we hebben hier wel ergens een cd staan. Maar goed, ter zake. Ter zaken. En um, nou, ik heb een EP gemaakt met dat bandje. En het is, uh, ja, echt een heel mooi product geworden. En dat is het nog steeds. Ik zeg product, ja. dat is misschien raar... Maar dat komt omdat ik dit ook voor mijn eindexamen heb moeten doen. Oh ja? Ja, ja. Dit was jouw eindexamen. Dit werk. was mijn eindexamenproduct. Want <laughs> je deed toch de richting jazz en uh, pop? Um, het hele verhaal is... Ik heb zeven jaar op het conservatorium gezeten. Oh, dat is iets langer dan normaal. Dat is iets langer dan normaal. Ik ben begonnen met twee jaar vooropleiding jazz. En uh, daarin heb ik meer dan honderd uh, nou, liedjes repertoire opgebouwd. Toen had ik Zo. ook al een jazzbandje. Is in 2001, 2002... Uh, vervolgens um, zat ik in het eerste jaar van de jazz. Maar ja, ik verloor mezelf. En ja, dat kan oh. de beste mensen overkomen. Ja. Maar ik besloot dus om niet verder te gaan met die opleiding... omdat ik er niet gelukkig van werd. Nee. Vervolgens oh. kwam er een, een, een andere opleiding op het conservatorium... namelijk de pop afdeling. En uh, ja, wij waren de proefkonijntjes... Oh. Dus, uh, en de jongen die ook samen met mij gestudeerd heeft en tevens in ho Horen woont, is Michael Leninga. En uh, ja, daar speel ik dus ook mee in de nachtvlinders. Kijk. Dus, uh, heel veel mensen ook leren kennen in die tijd. Welke ja. nummer wil je van, uh, van Allura laten horen? Nou, ik denk het Want is ik heb een, een beetje progressief. Your een ja. uh, day to ahead head heb ik hier, volgens mij. Even kijken. Nou, your strength is denk ik. Uh, ja, is dus denk ik wel heel mooi om te laten, te laten horen. Gaan we dat gewoon je doen? Je eigen kracht met ze, heel belangrijk. Ja. Gewoon doorblijven modderen op je eigen kracht. <laughs> en deze speelde je dus in P60 toen? Ja, in P60 op de uitmarkt Paradiso melkweg. We hebben wat afgespeeld. Now I je all. my weakness I'm bruised in my sweetness the world that surrounds me I will not sacrifice Is there now? I want to wash it off, refilling all. Ja, inderdaad, Your Strength dat was, dat was dat van Allura. Ja. Niet meer bij elkaar dus ook, hè? Nee, dat is... Uh, ja, helaas, helaas uh, lieten de jongens me in de steek. Ik heb wel een nieuwe band uh, kunnen vormen. Oh. Maar ja, mijn energie was op. Zo simpel was het. Ik had alles wat... Al mijn energie, al mijn kracht daarin gegooid. Ja. <laughs> Letterlijk. Um, en het was op, dus ik had ja, even een burn-out. Dat kan de beste mensen wel eens overkomen. Ja, dat is, uh, zeker als je vanuit je gevoel zingt, vanuit je hart, dan kan ik me voorstellen dat het je ook heel hard kan raken. Ja, zeker weten. Dat heeft het toen ook wel gedaan. En heb je ook wel, ja, dan leer je ook wel weer heel veel dingen van. Maar als je dan zo'n nummer weer hoort, wat doet het dan met je? Veel. Ja, ja. Teert dat weer in op jouw strength? Zeker. Ja. <laughs> ja. Ja, want uh, je bent daarna een hele andere kant ook uh, weer uitgegaan. Je hebt, uh, en dan maken we even een hele grote stap voorwaarts. De Dutch ja. Eye uh, ja. is eruit voortgekomen. Ja, ik heb even een soort van time-out genomen. Ik wilde ook niet te veel meer in de publiciteit staan. Um, om het simpele feit dat ik vind als je een artiest bent, dan gaat het niet per definitie om roem. Nee. Maar dan gaat het om wat je brengt naar de mensen toe. En als er mensen zijn die luisteren en die daar open voor staan, dan is dat helemaal geweldig. Ja. Als mensen in eerste instantie niet luisteren, maar op een gegeven moment wel gaan luisteren en denken van... Goh, toch grappig, is dat ook geweldig. Ja, is dat een prestatie. En dan dat, ja, en daar gaat het om. Het gaat voor mij niet om, om, om roem en, en, en de commerciële kant van het muziek maken. Misschien ook wel ten nadele van mezelf, maar aan de andere kant... Ja, kies ik toch voor mijn eigen geluk. Ja, maar ja, goed, je speelt ook wel wat coverbands. Ik bedoel, dat ja. is ook geen schande. Ja. Maar ook op uh, feesten en partijen. Ja, zeker weten. Ja, er moet brood op de plank komen. Precies. Ja. Ik ben uh, zzp'er. Oftewel uh, zelfstandig zonder personeel. Ja. Ik heb uh, mijn eigen lespraktijk in, uh, in Utrecht zitten. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. www.like2sync.nl. En het is like2 en dan zink.nl. Precies. En uh, dat is mijn lespraktijk. En um, uh, ik geef zangworkshops door heel Nederland. En help mensen met vocale problemen. Of nou ja, soms wil het ook wel voorkomen dat het emotionele blokkades zijn waar je tegenaan loopt. Ja, ik wist ook niet dat het zo ja. was toen ik begin me, begon met lesgeven hoor. Uh, bijna 8, 9 jaar geleden. Je bent ook een soort, therape echt een soort uh, therapeut ook geworden daardoor. Ja. ja, het wil wel eens voorkomen. Ja. Ja. En maar goed, dat komt uh, meestal omdat uh, de meeste mensen te veel op hun tenen lopen. Dus we beginnen heel vaak met laag ademhalen... Yeah. en de kleine, diepe stem opzoeken. Yeah. En dan kom je weer bij jezelf terug en dat kan heel confronterend zijn. Yeah. We gaan nu nummer horen van Monty Alexander. Wat voor rol speelt dat dan? Is ja. dat nog een soort nou, de, therapeutische rol voor jezelf? Ja, dat is eigenlijk de crossover between jazz en reggae. Um, er zit ergens in het nummer zo'n briljante overgang vanaf jazz naar reggae... dat ik denk, nog steeds denk, wauw, what the fuck? Ja, want hoe kwam je met dit nummer in aanraking dan? Um, nou, een vriend van mij, die heeft het me vorig jaar gegeven... tezamen met het nieuwe album van Groundation. En Monty Alexander is van origine een uh, jazzpianist afkomstig uit Jamaica... Die ook reggae speelt. en Jamaican um, jazz? Of, ja, nou, ja, hij doet van alles. De, gewoon uh, ook normale jazz albums. Het is instrumentaal. Ik hou ook ongelooflijk van instrumentale muziek. Ik vind uh, um, Dream Theater bijvoorbeeld ook te gek om, om naar te luisteren. Um, maar ook zeker instrumentale jazz en blues. Ja. Nou, we knallen hem er gewoon in, zou ik zeggen. Yes. Komt, uh, van achteren komt hij uh, rustig uh, binnenwandelen. Denk aan het zonnetje mensen. King Tubby meets the Rockers uptown van Monty Alexander. Dit kan wel, hè? Ja, dit kan wel. Hier kan je wel even overheen. Ja, ja het mag wel. Manty Alexander. Ik had werkelijk maar nog nooit van die man gehoord. maar uh, inderdaad geniale overgangen. Vooral, ja, nou ja, wat je zegt, die tweede van die... Nou ja, free jazz wil ik niet noemen. Maar wel uh, dus interessant. progressieve akkoorden. En dan in één keer weer terugvallen uh, ja. in vette groove. Doe nou, dat maar eens. Uh, ja, dat, dat is muziek maken nou, mensen. Dat, dat ja. is, ja... Je hoort hem ook converseren. Eén, twee, drie. Je hoort hem heel zachtjes op de achtergrond. Hoe je Fuck hem dat gewoon. Doen. Ja. Ja, mooi. Want uh, je bent dus door een vriend hierop gewezen. En wat, ja. wat dacht je toen je dit voor het eerst hoorde? Uh, nou, als ik dit voor het eerst hoor en ik zet het top, dan, dan ja. Ik dans gewoon nog in mijn kamer, weet je. Ik kan gewoon nog springen en noem maar op. Ik word hier heel erg blij van. Ja. Ja. Ja, wat voor momenten zet je dit op? Um, als ik energie nodig zou hebben. Ook in de trein overigens, ter afleiding. Als ik geen zin heb in te veel mensen om me heen. Dat wil wel eens gebeuren natuurlijk. Dan wil je gewoon even chillen. Dan wil ik even chillen. Dan zet ik dit op. Of als mensen te hard praten, dan zet ik dit op. Ja. Gewoon uh, om weer dichter bij de heartbeat te komen. Ja. Want je, je hebt dus heel veel, uh, heel veel techniek ook geleerd uh, op het conservatorium. Is dat... Uh, ja, hoe zet je die in uh, bij een live optreden? Ja, dat... Um, um, ik er iets nou, over kijk... Zeggen? Zingen komt voort uit een spiergeheugen. Een spiergeheugen registreert zeg maar wat jij wel en niet kan doen. En vaak is het zo als je je stem slecht ontwikkelt en je krijgt last van je keel. Dat je verkeerde manieren hebt gehanteerd om dat te doen. Um, mocht het zo zijn dat je daar vanaf wil komen zou ik zeggen. Neem altijd een interne glimlach, een halve gaapstand of kijk verbaasd. Want dan voel je dat je keel openschiet en het is belangrijk om dat te blijven hanteren. Dat is een van de belangrijkste technieken die Nivo yes. ook nu meegeeft. Lachen. Ja. Ondertussen hebben we op de achtergrond Jill Scott. Yes. Dat is een vrij lang nummer, dus ik denk, ik zet hem er alvast even in. Ja, dit is ook een uh, te gekke zangeres, zingt op gevoel en wil ook duidelijk een statement en boodschap aan de wereld meegeven. Ja, Jill Scott. The real thing. Live. Even mee met live, delen, blijf, want vaak, uh, het is niet vaak dat artiesten. Ja, Monty, Monty Alexander was ook live. Ja. Nee, we doen. Water. Chip, chip. don't think about dessert, I Een zong. En daar komt het nog even. The real ding, hey. on de vers, I say. I'm more than a toy for your satisfaction. I'm the pay-per-view on your TV screen, your main attraction. Your phosphorus, I'm your energy. When you lost and you need some focus, come see me. I'll entice your mind, I do it all. In the morning, in the evening, when the doves cry I can feed your gut, put you in a tub When I turn it up, yeah brother you know what's up A little bubbles and a body rub, turn off the water <laughs> Don't think about dessert, I got enough And a whole lot more to give What? <laughs> I'm the real thing Go ahead y'all In stereo Got a little highs, got a little lows, I'm the real thing, it's stereo, I can make it shine, I can, can make, make it glow. Glow, glow, real thing, it's stereo. Jill Scott, The Real Thing, live. Ja, je zegt, uh, ik wilde het specifiek live hebben, want het albumversetje vond ik eh, toch een stuk minder. Nee, dat was plat gecomprimeerd. Uh, plat? Ja. Ja. Ja. Dan kan je, kan je zien wat de productie met een nummer kan doen ook. Hè? Ja. ja, alle twee liedjes van net waren live, omdat ik vind dat live eigenlijk het bed. ja, ook het beste uit de verf komen. Wat je vaak op albums hoort is waar, is soms helemaal niet de realiteit. Dus ik kijk vaak liever en ik luister vaak liever live. Ja, want ik heb, we hebben hier ook een, een, weer een nummer eigen materiaal klaarstaan. Of in ieder geval materiaal waar jij op meedoet. De zang verzorgt. Ja. Yep. Zoals te doen gebruikelijk, zou ik bijna willen zeggen. Making Whoopie. <laughs> ja. Wat ja. Was dat voor nummer? Kijk, vroeger, in de jaren 50 noemden mensen, als ze gingen vrijen, noemden ze dat een Whoopie maken. Oh. Een wippie. Wij, no wij een wippie maken. Um, ik zing in een big band. Of ik word gevraagd vaak bij een big band. Jan Molenaar big band. Ja. En uh, zij zitten richting uh, Saandam. En uh, Jan Molenaar die, uh, die heeft uh, afgelopen april of maart zijn jubileum gegeven. Want die staat als dirigent al 45 jaar voor Jan Molenaar, Big Band. Ja. Ik heb gisteren van Willeke Molenaar, zijn vrouw, um, deze opname gekregen. Ik weet niet eens of ik het mag laten horen op de radio, maar ik doe het lekker, toch? Tadaa. Making Whoopie is de ouderwetse nieuwe versie van, uh, nou... Een jaren 50 klassieker. Een jaren 50 klassieker, yes. Met Big Band. Heerlijk. Nou, misschien wel klandestien, uh, maar dan toch. Ja. Gewoon <laughs> wel versie. Making Whoopie. Ja. Yeah. Onder leiding van Jan Molenaar. Another bride, another tune, another sunny honeymoon Another reason, another season for making okay. a place A lot of shoes, a lot of rides The groom is never he answers twice It's really killing, 'cause he's so willing for making me pay. and baby clothes. He's so ambitious, he even so. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making war, pay. Is I hear, can't you guess? She feels neglected, cause he's suspected of making her pay. Sis, it's alone almost every night. He doesn't phone, he doesn't write. He says he's busy, and she says, Is he for making her Now he doesn't make much money. Only if I doesn't pay. Some guy to think he's funny says, You'll pay six to her. He says, Not much. Suppose to fail. The judge says, Bust. Good you better keep her. I think that's cheaper for making. Ooh, you better keep her. I think that's cheaper for making. Wauw, nou echt te gek, uh, Laura. <laughs> ik ja, ik hoor dit nu nou voor het eerst ook, beste mensen thuis. Uh, want dan ken je van Allura en van een paar andere bandjes, of in ieder geval vooral, vooral eigenlijk van Allura, en dan is dit toch wel een wereld van verschil. Ja, dat, dat is het ook. Ja, te gek. Je staat nu ook met De Fling uh, uh, op het podium. Ja, De Fling is een, een nieuwe muziekvoorstelling. En nou, wat gaat er eigenlijk gebeuren in die muziekvoorstelling? Uh, volgende week, dinsdag, 23 oktober, staan wij in het Pleintheater. In Amsterdam. In Amsterdam. Um, ik ga Marilyn Man Monroe... Monroe. Mensen wilde ik bijna zeggen. Ja. <laughs> nou, dat is heel iets anders. Ja. Maar Marilyn Monroe, um, een paar nummers van haar vertolken. En daarbij ook uh, popliedjes uh, zijn naar jazz veranderd. Kijk, want, want je, je zingt um, samen met nog iemand, een mannelijke klopt. compagnon, en die ja. doet Frank Sinatra. Ja, klopt. Guido Schaken, die uh, gaat uh, Frank Sinatra doen. En ik, Marilyn Monroe, er zitten ook wat dialogen bij, dus ik moet ook zelf... Het is een uitdaging. Ik moet ook zelf, ja. zelf script instuderen, noem maar op. Nou ja, dat, dat zijn we natuurlijk al mee bezig. En 16 ja, uh, nieuw... liedjes, ja. waaronder ook liedjes van Katy Perry, I Kiss the Girl bijvoorbeeld, helemaal oh, ja. omgeturnd. En een liedje van Michael Jackson, een liedje van George Michael, een liedje van Gauthier. En natuurlijk ook liedjes van Gershwin en Cole Porter. Ja, uh, want ik zie dat er wel wat op staat ook uh, van die uitvoeringen op je Sticky. Uh, uh, van die... Of niet? Uh, staan Er staan daar wat... Uh, geen idee. En ik, nou, ik zie hier trouwens... Ja, ik zie hier gewoon Katy Perry. En volgens mij zag ik daar verderop nog een ander nummer staan. Uh. Oh, de, uh, Oh ja, maar dat is... Het, ja, ik heb er wel wat opgezet, maar... Ja, la, laten we gewoon het bep liedje bepalen wat we net, net hadden, zeg maar. Ja, Groundation. Ja, want dan komen we eigenlijk weer bij een heel, heel nieuw ding. Nou, overigens, als mensen meer informatie willen over uh, de Flink, ja. kunnen ze naar de website gaan uh, www.thevling.nl Ik heb hem gisteravond in orde gemaakt. Hij ja. staat online. Yes. En uh, nou ja, mochten jullie vragen hebben... kunnen jullie altijd even mailen naar info.thevling.nl Ja, en we zetten ook nog even een overzichtje van al jouw projecten en activiteiten... even op platenkast.muziektaal.nl en natuurlijk op radio501.nl. Dus daar kun je alles ja, vandaag of morgen gewoon teruglezen en vinden. Super, nou leuk hoor. Ja, ja. en uh, nou, we hebben het er straks nog wel even over uh, wat we dan precies nog erbij kunnen gaan zetten. In ieder geval, er zijn nog kaarten beschikbaar. En je hoort net wat voor kwaliteit je voorgeschoteld krijgt. Ja. Wel iets kleine combo, drie, drie man geloof ik. De uh, Shred Pack met Daan Herweg, uh, mogelijk wel bekend van Caro Emerald. Um, Emil Boulaert die uh, speelt bij, even kijken hoor. Uh, Jeetje, die twee jongens. Mike en Thomas. Mike en Thomas Show, daar zit Emil Boulaert in. Remus Ausen, contrabassist. Guido Schaken, zang. Oftewel Frank Sinatra. Laura Schroegje, dat ben ik. Merlin Monroe. Ik uh, zie je graag een keer terug bij de reprise in april mei. Misschien kunnen we nu zo al een afspraakje maken. Ja. Met live muziek erbij, uh, met publiek erbij. En over reggae natuurlijk. En Denk over je Reggae. Dit saai? <laughs> dat wilde ik even zeggen, we hebben de muziek uh, nu op de schijf staan, dus dat gaan we zeker weten draaien. Zeker weten. Dankjewel hè. Ja, dankjewel. Jij ja. ja, ook bedankt. Foundation, mijn favoriete reggae band van dit moment. Puur en echt. Dankjewel mensen. Ja. Hoi. Yo. Hoi. Volgende week. Erwin van der Laan van Container, een rockbandje. Weer een ander materiaal uh, in, de, in de studio. En straks natuurlijk, na zes uur, is daar... Oh, Barij, Het is al zes uur. Dus uh, we gaan uh, rustig nog even luisteren naar Groundation en dan uh, naar de reclame. Yes man. Tot volgende man. Hey. Hi.